En we hebben vanavond assistentie van Lisa Appels. Zij heeft haar uh, debuut al gemaakt bij een literatuur. En nu ook bij Goldse Kringen doet ze uh, media ervaring op. Mm, ja, een onschatbare betekenis voor de opleiding journalistiek. We hebben als gasten, zal ik het maar zo drukkelijk in die volgorde zetten. Floor Appels, Loek Appels en Wil van der Kruis. Met uh, Floor en... Uh, look gaan we onder andere praten over die prachtige slogan look leaves the floor en de uh, nieuwe look is floor. floor ja prachtig, prachtig. Wie, wie heeft dat bedacht? Floor. Floor, heb jij dat bedacht? Samen met een, samen met een kennisje van mij hebben we dat, uh, hebben dat bedacht. We hebben drie uur aan de tafel gezeten en zitten brainstormen. Heel veel plezier gehad. Je kunt zo de reclamebusiness uh, in. Ik vind het schitterend bedacht. Ik ben ook gebeld door een, of gemaild door een marketeer die ik niet eens ken... en die heeft me gecomplimenteerd met de slogan. Ja, die onthoud goed, je ook gewoon. Ja, ik heb hem niet eens op papier staan. Nee, ja, hij is Dat leuk, is, denk, hoe kom je ja. erop? Schitterend. Die is heel leuk, heel leuk. Ja, ja. ja. veel reacties op gehad. Leuk. Ja, en uh, Wil van der Kruis is, uh, zoals iedereen wel weet... de voorzitter van uh, de lokale Omroep Goorle. En Wil, we hebben jou uitgenodigd omdat je... Nieuws hebt van, van, van dat front, van Olon, geloof ik. Van, van het overkoepelend ja. orgaan van uh, lokale ja. omroepen. Ja, goed. goed, de hele toekomst van de LOG, hè? toch? Ja. toch? Ja. De hele toekomst van de LOG. Ja. Uh, hebben we afgesproken in welke volgorde we de. Ja, we beginnen met uh, Floor en Luke. Ja, Look maar precies. eerst onze de nieuwtjes. Doen we precies, ja, een eerste nieuwtje. Daar houden maar... we ons wel aan. Ladies first zeggen we altijd, hè? we doen altijd een rondje, wat was er in het uh, nieuws, lokale nieuws, mag ook internationaal nieuws zijn. En je had een nieuwtje, Floor. Nou ja, een nieuwtje. Er gaat, uh, ik, ik, ik zag in de krant in het GORIS Belang dat er vanavond een, uh, een bijeenkomst hier in Tjan van Bezou gaat plaatsvinden. Over uh, duurzaamheid. En uh, dus dat mensen geïnformeerd uh, gaan, uh, gaan raken over hoe ze duurzame energie op kunnen wekken. Hm. En ik denk dat dat heel goed is, want ik denk dat er uh, weinig mensen zijn die. Uh, behalve dat het natuurlijk goed is voor het milieu, maar dat, ze, dat er weinig mensen zijn die weten wat voor. Uh, ingrepen je kunt doen om je huis meer uh, duurzaam te maken... en wat daar ook de de, revenue, de verdiensten van zijn. Ja. Dus ik denk dat het een heel goed initiatief ja. is dat dat uh, hier georganiseerd is. Het is meteen aansluitend aan deze uitzending. Om acht uur begint het. Acht uur begint het. Acht uur, dus uh, we kunnen meteen doorlopen. <laughs> ja. Had jij nog een uurtje? Uh, ja, ik, Lisa. Uh, ik ben uh, in het uh, Elisabeth uh, verzorgingstehuis geweest... en daar is nu een tentoonstelling van Johan Verwiel... Die heeft um, tekeningen gemaakt bij de gedichtjes van uh, Kees Stip en uh, die zien er heel erg leuk uit, die zijn heel leuk geworden. Um, Johan Verwiel zegt er zelf over, um, het dier is uh, in al zijn verschijningen een onuitputtelijke bron van inspiratie en de gedichten van Kees Stip zijn een uitermate geschikt voor uh, de combinatie tekst en dierenafbeelding. En ik had er zelf eentje gezien die ik wel geestig vond. Uh, dan, he, hij doet met calligrafie heel veel en dan maakt hij daar mooie tekeningen omheen. En dit was dan een tekening van allemaal vuutjes. En dan stond erbij, een vuut sprak tegen de tweede vuut. Al bent u een verklede bruut, wat wij elkander soms verwijten, zijn eigenlijk fut... futiliteiten. Vergun mij dus, geachte heer, dat ik u voortaan futoyer. Dus oh, die leuk, was wel ja. geestig. Maar leuk, er, zo hangen er meer ja. geesten. Oh, dus. Leuk, leuk ingelijst, prachtig gekalligrafeerd ja. en ingekleurd. Het is dus echt de moeite waard. hangen ook mandalas van hem en andere uh, olieverfstukken. Het ja. is dus een uh, zeer getalenteerde man. Ja, ja zeer getalenteerde. bij futen met dan, dan, uh, futiliteiten bedenken. Dat is ook uh, ja, heel goed. Weet uh, jullie wat fut is dan? Ja, dat is wow, e ja. zo'n bepaald eentje ja. die vaak duikt, geloof ja. ik toch? Ja, een een ja, hele lange nek. Ja. Ja. Nou, Doe luk. jij ook mee met Adiële onze nieuwtjes? Uh, heb jij een nieuwtje opgepikt uh, anders vandaag, dan onze onderwerpen? Ik heb vandaag een nieuw deel van gekocht. <laughs> smartphone uh, neem ik aan. Hè? Ja, ja, ja, heel modern. Nou. Huh? Heel modern. Heel modern. Bil, ja. het is nieuws. Ja, voor mij is het belangrijkste lokale nieuws dat mijn overbuurman in de krant heeft beloofd dat hij zich helemaal terugtrekt uit de zaak. Dat is meneer Appels. Dus ik ben nou bang dat hij de hele dag bij mij op de stoep zit straks. Dus dat is voor mij persoonlijk wel belangrijk nieuws. Maar oh, ik dat wel sponsoren ook. Dat is goed zo, ja. Maar het belangrijkste nieuws uit Goor is natuurlijk eigenlijk dat iets geen nieuws meer is. Want vorige maand was het dus twintig jaar geleden dat de vrachtauto's zandkieperden op de grote weg. En gisteren was het twintig jaar geleden dat er een grote slotmanifestatie was hier in de toen net geopende vraterstuin. Ja. Met heel veel volk erbij en veel... Vlammende toespraken. Vanmorgen is daar een filmpje over verschenen op het YouTube-kanaal van De Log. Maar het is merkwaardig dat er geen enkele manifestatie is geweest in de gemeente van 20 jaar geleden besloten werd tot zelfstandigheid. Dus het nieuwtje is dat er geen nieuws meer is op dit punt. Ja, maar als het 25 is... Dan gaan we het groot vieren misschien. Dan gaan we het misschien wat groter vieren. Ik was erbij. Ja, ik was voorbij. 96. 96. Ben, had jij het internationaal is natuurlijk het grote nieuws. Want internationaal is natuurlijk belangrijk nieuws nu. Dat, uh, dat er deze week weer ongelooflijk veel vluchtelingen uit Afrika zijn aangekomen. Ja. Die nu deze keer uit de Sahellanden komen. Wat het beste bewijs is dat we allemaal dachten ze vluchten alleen maar voor oorlog en gewend. Maar steeds meer vluchten ze ook voor honger. sub -Sahara. En voor, uh, voor droogte. Ja. Dus er komt gewoon echt een echte nieuwe. Uh, een nieuwe situatie waar we allemaal mee moeten gaan rekenen, denk ik. Die wel blijvend zal zijn. zou veel gehuisvest moeten worden. Ja, denk ik ook. Nou, eens kijken, mijn nieuwtje, We hebben hier uh, huibreks gehad, weet je wel, van de, de zorgboerderij in Riel. Die hadden gisteren een open dag. Ik had dat genoteerd, want ik was wel benieuwd geraakt toen, toen die hier zo enthousiast zat te vertellen. Nou ja, het is dus ook weer een zeer geslaagd evenement. Hartstikke druk. Ik was er vrij vroeg. Maar toen, ik had nog wat te doen in Geels en toen ik terugkwam, toen, toen was hun parkeertrein al vol, moesten ze een, de een weer aanpalende een... Wei, moesten ze openstellen voor, voor het was heel heel druk. Dat gold ja. ook voor golds gisterenmiddag natuurlijk. Ja, ook, ja. Prima, ja. Ja. Ja. ja. En dan zag ik uh, in het Brabants Dagblad uh, vandaag dat onze Theo Tak, uh, wethouder Erik de Ridder een Eikel noemt. Ja. Nou, uh, Was dat inderdaad onze? Ja, ja, ja, ja. Sorry, oh, maar, zeker, zeker. Daar ben, daar ben ik niet van gewend. Nee, ik ook uh, niet. Daarom, de vliegt, als er nou gestaan had als kop dat, dat Theo Tak, uh, de, de Tilburgse wethouder koud watervrees uh, toedicht of zo, had ik het niet eens gelezen. Maar zo zie je hoe het werkt. Als er staat dat hij mijn eikel noemt, dan ga je lezen. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan denk Als je. Je houdt bij deze een voortdurende stap. Voor meer, voor meer en, schelden en oh. zo. Dat, dat verhoogt de attentiewaarde. En dat, ja, dat is een aardig nieuwtje, Wil. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik heb ook nog een nieuwtje. Ik las aan de kant over de vluchtelingen. Dat met name Ooster, Oosterwijk erg gul is voor, voor de vluchtelingen. Oftewel, een gezin met twee kinderen ontvangt uh, daar bijna 10.000 euro voor. En uh, in Vechel bijvoorbeeld een gezin met vier kinderen 3500. Ik weet dus hier in Goorlijke hebben, maar ik vind het zeer merkwaardig dat ze daar zo'n verscheidenheid aan bedragen in hanteren. Ik zou bijna zeggen, ook richting vluchtelingen, ze moeten bijna landelijk, ook op, op, op, op niveau dezelfde bedragen uh, neertellen. Zo kan iemand denken van, hé hey jongens, even kijken, ik kan, ik kan naar Goorlen nee, ik ga naar Oosterwijk, want dat levert mij 10.000 ballen op. Ik vind dat een zeer slechte ontwikkeling vanuit de politiek. Maar dat is geen ontwikkeling, dat is al jarenlang een feit, dat is de wet bijzondere bijstand. En elke gemeente past die wet gewoon toe op iedereen, dus ook niet vluchtelingen krijgen in Goorlen uh, of in Oosterwijk meer geld dan in Pekkel. Dus dat is niet alleen maar een kwestie van de vluchtelingen, het is geen nieuw beleid. Nou Bernard, toch fijn dat we hier iemand hebben met kennis van zaken, hè? ja Eerst de feiten maar en dan ik, de meningen. Ja, maar, maar ik, ik, zou, ik zou het toch terugdraaien. Ik vind het een zeer merkwaardig iets. Nou, en mijn tweede nieuwtje is uh, even kijken. Uh, Goorle gaat online de gezondheid controleren. 4200 inwoners krijgen een uitnodiging om kosteloos deel te nemen aan een gezondheids- en persoonlijke gezondheidscheck. En uh, dan krijg je een, een soort rapportage waarin, zeg maar, uh, uh, gewezen wordt op mogelijke risico's die het onderzoek hebben opgeleverd. ...4200 mensen. Ik denk, ja, waar heb je dat nou voor nodig? Ja. 4200 man, maar goed. Oké, okay. ze doen het. En we wachten maar af wat, wat de ontwikkelingen zijn en wat eruit komt. Ja, wat dat waren vragen? de noties. Wat zouden ze vragen? Ja. Ja. In zo'n onderzoek, dat vraag ik dan heel erg af. Kan iedereen toch een ander antwoord opgeven? Ja. Ja, het is een schrift, het is een enquête. En het is, uh, wat, wat, wat schrijf je, wat schrijf je op? En dan krijg je een heel persoonlijk advies. Ik ja. mm, ben benieuwd. Ja. Het is dan om het voorkomen van veel voorkomende ziektes, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Op zich natuurlijk niet slecht, maar ja, 4200 man. Uh, Oké. Okay. Gaat het niet leiden tot veel onterechte angsten? Dat zou best wel eens kunnen. Ja. Ja. ja, ja. Dat waren de nieuwtjes, Ben. Goed, dat waren de nieuwtjes. Krijgen we een stukje muziek of gaan we eerst naar ons eerste onderwerp, uh, Lisa? Nee, ik sta voor dat we naar het eerste onderwerp gaan. De eerste onderwerp? Ja. ja. Oké, okay, goed. Nee, wel. Ja. Nou, uh, de slogan, daar hebben we het al eventjes over gehad. Look, leaves the Floor. Uh, ga je echt nou de vloer verlaten, Loek? Dat is denk ik toch de eerste vraag die, uh, die we moeten stellen. Hè? Want uh, het is wel zo dat je hem al vaker verlaten hebt. Ja, Loek. Ja, toen was ik dat uh, in, in 2008, was ik het van plan om de zaken over te doen naar Floor... Maar, toen al? Ja, ja, toen, voor de keer. toen was ik 40 jaar makelaar. op 17 september. En toen heb ik uh, tijdens mijn speech heb ik gezegd dat, uh, dat we een slechte tijd tege te tege tege tege tegemoet zouden gaan. Nou dat is ook... Uh, en dat de prijzen dus uh, met, uh, met, uh, met, uh, met 30 tot wel 50% zouden zakken. Dat nou. verzag jij toen al? Ja. ja. Hey, Johan de Koster van de die heeft toen gezegd nee, nee, nee, nee. nee. Dat zal allemaal nog meevallen. Maar ik denk dat het uiteindelijk toch uitgekomen is dus niet dat ik gelijk wil hebben, maar ik voelde het toen al wel aan. Toen heb ik ook tegen Floor gezegd, Floor je moet nu die zaak niet overnemen. Hè, want we gaan er gewoon slechte jaren uit Ik had niet gedacht dat het 7 tot 8 jaar zou duren, maar, maar, maar, maar uh, uh, wel een aantal jaren. Met andere woorden, ik dacht nou, 2011, 2012, 2012 zal de zaak weer opleven. Uh, op dat moment heb ik het uh, zelfs het advies gekregen om, uh, om, uh, om te stoppen met mijn zaak. Uh, Echt hoor? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En mijn adviseurs hebben dat gezegd op mijn leeftijd, want toen was ik dus al, uh, toen was ik dus al 70. Maar heb je dat toen ook serieus overwogen, nee. of, ja, of niet? Nee, nee, ik heb niet eens serieus, serieus ik, ik, Zo, ik, heb, ik stop nooit ja, ik ga gewoon door. Ik stop gewoon, is nee, De zaak van mijn vaar, die heb ik overgenomen. Het ja. bestaat 85 jaar, ik heb het mee opgebouwd, nou, ik bouw het ook mee af. Ja. En uh, dat is eigenlijk mijn, mijn stelling. En, maar ik heb wel tegen Floor ja. gezegd: Floor, je moet het, je moet het nu niet, uh, je moet het nu niet nee, doen. En nu Floor niet. heeft het ook niet gedaan. Ja. En aanvankelijk zou Floor heel die zaak overnemen. Uiteindelijk uh, uh, uh, heeft ze gezegd: Nou, als ik het doe, dan wil ik het nooit niet helemaal. Uh, en dat betekent niet met de afdeling verzekering ja. en hypotheken erbij. Ja, oh, ja. Dat, oh, dat, okay. dat, dat betekent dat, ja. Uh, toen heeft ze een time-out gehad van een aantal jaren en uh, een paar jaar. en Toen heeft ze dus uh, bij, uh, heel uh, prettig bij de firma Van Puinbroek gewerkt. O, oh, yeah? ja? Ja. Oh. En uh, daar heeft mijn vader ook gewerkt. Dat is mijn vader is dus bij Bezouw begonnen en die is later naar Puinbroek toe gegaan. Dat was in de oorlog van 1418. Uh, nou, goed. Uh, de familiebedrijven, voor... we kennen elkaar zo, op die manier. Ja. ja, ja. En uh, ik heb altijd de hoop gehad uh, ja, dat iemand van, uh, van mijn kinderen de zaak zou overnemen. En uiteindelijk heeft. Uh... En na de zeven magere jaren ja. maken de zeven vette ja. jaren begaan. Ja. En, uh, ja. en nu de, waar ik de stap. Ja. Bernard, ik zou eventjes, want daar, uh, daar praten uh, zaken eigenlijk niet graag over, vermoed ik zo. Maar nu de goede jaren weer gaan aankomen, of al begonnen zijn. Wat heeft dat nou eigenlijk voor een impact gehad op, op uh, zo'n zo makkelardij? Die die zeven slechte jaren... Wat, wat heeft dat dan betekend? Ja, ik had 15 mensen in dienst... en uh, ik ben er elf kwijt. Uh, 11 ik heb elf moeten ontslaan. Uh, ja? ja. Nou ja, dat heeft uh, handen vol geld gekost. Ja, ja dus... Uh, en we hadden contracten lopen... Uh, die vijf jaar gold... Uh, uh, ik noem maar de hypotheekshop... moesten we 45.000 euro per jaar aan betalen... en de kwalers moesten we 40 mil betalen. En er zaten allemaal contracten op... en daar kon je ja. niet vanaf. En er werd gewoon niks verkocht. Ja. En vroeger verkocht ik 150 huizen per jaar... En, uh, en, uh, en uh, in de crisistijd waren er 26 in het jaar, dat is, 26. Ja, dat is één in twee weken. Nou, en zo hebben we die crisis hebben we doorgebold met, met, met, met vier mensen. Ja, en steeds er maar geld in pompen en geld in pompen. Nou ja, gelukkig ik heb je het ook verdiend. Hè. Ik, heb het, uh, ik vond het fijn dat ik het verdiend heb, maar ik vond het ook weer fijn uh, dat ik het uitgemaakt heb. Ja, dus toch ah, overleefd? Ja, ja. ja. ja. En waarom niet? Ja. En gaat het nou weer groeien, flow? Ja. Ja, nu, uh, nu zitten we echt weer, uh, ja, Zeker weten. Zit, zit, de, de, het is een de, de maar, duidelijk in de lift? Ja, ja duidelijk ja, in de lift. Ja, ja. ja we hebben het toch gewoon op het moment ontzettend druk. Ja. We hebben het echt ja. heel druk. Ja, en en ja. leuk druk ook, positieve ja. energie. Ja. Uh, wat dat betreft de overname, het valt ook goed bij de mensen. Ja. En, en iedereen reageert er enthousiast op. En ja, overal mag je komen praten. En, nee, er zit een hele leuke, positieve flow in. Ja. Dus je bent blij dat je het hebt overgenomen. Ja, Net als dat je bij ja. pa zeg maar, in de zaak bent gedoken. Ja, ik ben Ik blij. lees, lees Loek De makelaardij draait om mensen, niet om cijfers en geld. En toen dacht ik zo van, nou, dan ben ik het niet meer eens. <laughs> nee. Volgens mij draait het aan om geld. Je moet toch de, de tent draaiend houden, ja. dus er moet toch behoorlijk bij geld binnenkomen, ja. Ja. ofwel veel huizen verkochten. Maar is dat een, een makelaarspraatje, ja. of zo? Ja, zeg nee, al. nee, jij nee. Dat je is bent natuurlijk oprecht geïnteresseerd in mensen. <laughs> jij bent ook robben en jij eet ook Robin en ik eet appels. <laughs> dat is verschil. <misschien. laughs> nee, maar ik nee. denk dat dat een. Uh, uh, het klopt namelijk wel wat daar staat. Uh, en niet, het, het is niet zo dat het niet om centen draait. Nee, natuurlijk, iedereen moet zijn brood verdienen. Dus, maar als je, op een, als je met je hart in een vak staat en je gaat voor de mensen en hun woongenot en. Dan is het verdienen een heel logisch gevolg. Ja. Maar omdat je met passie in je, in je vak staat en gewoon iedereen graag bedient en, en, en, en wil helpen. Ja, dat, dat leidt uiteindelijk logisch verwijs tot, tot inkomsten. Maar dat is niet het uitgangspunt. Dus geen korte termijnvisie. En ik denk dat dat ook het leuke is van in een, in een dorp makelen. Dat je de mensen echt aan de hand mee kunt nemen en, en totaal kunt begeleiden. En ik denk ook dat dat de toevoeging is van de makelaardij. Want u vroeg net van ja, wat is er nou veranderd in die makelaardij? Oké, okay, binnen het kantoor zijn er dingen veranderd. Maar ook in het vakgebied. Je bent niet meer snel van toegevoegde waarde. En als je denkt als makelaar dat je er bent met een woning op internet zetten. Ja, dat is niet. En, en dan ben je ook niet van toegevoegde waarde. Want dat kan iedereen. Maar het gaat er juist om om mensen van A tot Z te begeleiden. En ook eh, mensen te adviseren dingen niet te doen. Ook al... Kost me dat op dat moment geld? Oh, ja. Uiteindelijk win ik daar iets doe mee. Doe het niet, doe het niet. Ja, precies. Ja, Bescherm de mensen. dat is je, je mensen echt adviseert. Ja, niet doen. ja, absoluut. En dan levert me op dat moment geen geld op, maar op lange termijn altijd. Maar komt het omdat mensen dan zichzelf financieel overschatten? Waar, waar zit dat in? Nee, op om, omdat ik zou voelt, je adviseren: doe het nou maar omdat niet? Omdat ik gewoon voel dat ze, dat ze niet de juiste jas kiezen, die niet bij hun past. Ze kiezen niet het huis wat bij hun past. En daar gaan ze spijt van krijgen. En dan gaan bepaalde afwegingen gaan in zo'n zo koop bij zo'n koper een rol spelen. Wat eigenlijk de verkeerde afwegingen zijn. En, uh, en, en, en daar probeer ik ze voor te behoeden. Ik raak onder de indruk van jouw eerlijkheid. Ik vind het knap. Gezegd, ja. Ik vind het knap. Ja, ik ja, vind nou. Ja, nee, dan ben ik serieus. Ik vind ja, maar dat is het maar mooie van het vak. Heb je dat ook geleerd tijdens de opleiding? Wat had die opleiding MRE, dus Master of European Real Estate? Wat voor soort opleiding is dat? Het is een masteropleiding in het buitenland. Maar... Uh, ja, die heb ik in, in Londen gedaan. En uh, die is eigenlijk niet zozeer uh, geënt op, op makelaardij. Dat heeft veel meer te maken met uh, grotere vastgoedvraagstukken. Uh, je, je werkt op het moment dat je die opleiding gedaan hebt, dan de meeste mensen die gaan werken voor beleggers, voor investeerders, uh, grote ontwikkelaars, uh, bouwers. Dus er zit heel veel bouwkunde in, maar ook, uh, ja, ook de financiële kant van vastgoed. En het is natuurlijk heel mooi om in een stad als Londen. Uh, zo'n opleiding te doen. Want daar zitten de grote vastgoedpartijen. Dus okay. ondertussen kun je je theorie met de praktijk daar combineren. En je, ja, op het allerhoogste niveau van vastgoed leer je een bedrijf kennen. En uh, dan zeggen mensen ja, en dan ga jij vervolgens terug naar Appels in Gol. Ja, die, dat <lacht> hebben ze geloof ik niet allemaal begrepen. Maar ik wel. Ik wist gewoon, ik wil mijn rugzak zo vullen uh, dat ik van alle markten thuis ben. En nu zie ik ook dat ik daar zoveel mee bereik. Omdat ik uh, daarmee een aansluiting heb gekregen bij de uh, Royal Institution of Surveyors. Dat is een, een overkoepelende vastgoedorganisatie in Europa die ook in Nederland zit. Daar haal ik zoveel contacten uit uh, Ja, waar ik uiteindelijk heel veel mee bereik. Ook op lokaal niveau en heel veel ingangen heb bij ontwikkelaars en die ook weer van adviezen kan dienen. Dus je opleiding heeft een aardig handje geholpen zeg maar om... om uh... Het bedrijf over te maken. Ja, je bent gewoon heel breed bestudeerd. Ja. En, en, en, en ik denk dat dat maakt dat je in je kracht kunt staan. Dat je weet waar je over praat. Hmm. En dat je dus met alle partijen kunt pra pra praten. Net zo goed met de, de, de kleine particulier... als met de grote ontwikkelaar of investeerder. En soms heb je zelfs die partijen bij elkaar. Als het gaat om grote ontwikkelingen. Maar je kunt met allebei kun je praten. En bij, in, in, in allebei kun je je inleven. Stond voor jou zoveel jaar geleden al vast dat je toch op den duur het bedrijf zou gaan overnemen? Nee, nee, nee. Is er nee, gewoon nee, nee. twijfel geweest bij jou? Ja, ja, ik heb het afgesloten. Ik heb het echt een tijd, uh, ik, ik ben toen bij Verbuimbroek gaan werken en ik had echt niet het idee dat ik uiteindelijk het bedrijf zou gaan overnemen. Nee, absoluut niet. Uh, wel, wanneer, wanneer is je omslag gekomen? Nou, wat ik wel uh, voelde is dat uh, het stukje vastgoed, ik, dat ik dat niet los kon laten. Ik dacht, ai, ja, daar, daar zit wel echt mijn passie en, en weet je, als ik dan uh, daar iets weer van meekreeg kreeg of ik was ergens mee bezig. Ja, ik begon gewoon te glunderen als het om vastgoed ging. En ook wel het bedrijf, uh, alleen ik, ik, ja, ik had dat voor mezelf afgesloten uh, in de zin... Ja, nee, ik ben daar toen uitgestapt en het was ook nog maar de vraag of dat ik daar met mijn vader uit zou gaan komen, want het was voor mij wel, ik had wel een aantal voorwaarden om die zaak over te nemen en nou ja, die heb ik neergelegd, die heb ik op tafel gelegd en... Nou ja, toen, toen zei mijn vader van ja oké okay, Floor, met die voorwaarden ga ik akkoord, dus toen zijn we verder gaan praten en uiteindelijk... Heb je flink moeten onderhandelen Loek, om ze zo ver te krijgen? Nee, ja, uiteindelijk nee. is het allemaal wel snel in het vrij gegaan. Ja? Maar het bedrijf gaat er nog anders uitzien nou jij, het roer, de, troer, de ja, Floor Ja, er gaan echt wel dingen anders ja, ja. Ja. En, maar uh, niet allemaal van vandaag op morgen want het is ook, ik wil de boer ook opnieuw gaan structureren en ik kom natuurlijk ook in een hele portefeuille Waar ik uh, een, een, een nieuwe strategie op wil gaan, uh, gaan uitoefenen. Dus er moet gewoon veel gebeuren. Maar ik ga het echt wel op mijn uh, manier doen, die gewoon eigen tijds is. Ja. En die past bij de behoeften van deze tijd. Dat, wat houdt er precies in? Ik wil de zaak opnieuw gaan structureren. Uh, nou, het kantoor, de, de beleidsvoering. Ja, en, dat, dat, ja, dat. Ja, en, en, en veel efficiënter gaan werken. En ja, uh, ja daar mocht, mocht echt wel een slag in gemaakt worden. Dat kan. Ja, was, ja. Pa, was pa een ouderwetse baas? Um, nou, een oude mensen... <laughs> ja, dat is We mogen alles zeggen in je leven. Het spreekt paar. uit. Het <laughs> uh, <laughs> <was> pa, <laughs> En als ik vraag niet bevalt, <laughs> dat dan test ja. hem gewoon terug. Ik <laughs> leek, streeks, <laughs> slaas, Nee, nee, nee. Alles wat ik je vertel, dat weet hij. Wat dat betreft zijn we heel open naar elkaar. Dus, nee. En, nee, was hij Nee, mijn vader is echt een man die staat in de huidige tijd. Dus qua denken staat hij in deze tijd. Alleen, natuurlijk, mijn vader weet niet hoe hij een computer moet bedienen. Uh, die weet niet om te gaan met de automatisering van deze tijd. Dus die uh, vraagt soms dingen. En dan denkt hij dat het op een bepaalde wijze moet gebeuren. Terwijl wij denken, ja, maar zo gaat het al lang niet meer. Ja. Dus in, in die zin, ja, tuurlijk, maar mag het op zijn leeftijd. Dus dat snap ja. ik ook wel. Maar qua geest is hij, is hij, is hij wel bij... Je ja. hebt dan een knaploek dat je nog steeds toch uh, bezig bent. Uh, ja. Want jouw leeftijd is 76. Uh, 6, 7. Ja, nog steeds elke dag van de partij. Ja, hè? Nee, we hebben net een uh, smartphone gekocht. Dus de modernste van de modernste. Ja. Dus ze moeten er toch wel mee kunnen omgaan. <laughs> ja, ja, ja. Daar zijn er wel drie uur mee bezig geweest. Drie uur mee bezig. Ja, ja, met, met, het installeren. ja, ja met kopen. installeren. Ja, met, met, met kopen. Maar, maar, ja. maar ik, ik las ook, hey, een huis kopen draait om de emoties. Niet om het verstand. Nou, dat verdient toch enige toelichting. Hoezo? Ik zou zeggen, ik ga een huis kopen en ik bekijk even van, wil ik daar wonen, kan ik het betalen, krijg ik een hypotheek. Dat is puur verstandelijk beredeneren. Heeft niks met emotie te maken, denk ik dan. Ja, maar dat speelt wel een rol, maar dat is niet de basis. De, de basis is je hart. Ja, dat bepaalt een koop. Ja, Zoals ik net zei, het moet voelen als je jas. Het moet een nieuwe jas zijn. En als dat niet is, dan hoef je nu over de praktische aspecten niet meer na te denken. Nee, natuurlijk, dat, dat, dat moet ingevuld worden, want ja, je moet het kunnen betalen, maar het eerste is de, is de emotie. En in de, in, de, in de eerste paar seconden uh, in een dat iemand in een huis is, wordt bepaald of dat het, uh, dat het gekocht gaat worden, ja of nee. Mm -hmm. Zeg, de makelaar is die uh, momenteel niet een beetje schizofreen, in die zin dat ik uh, moet denken aan, je hebt een aankoop- en een verkoopmakelaar, hè? Mm -hmm. Uh, wat van wie van beide, welke rol neem je het liefste in? Uh, of moet je altijd gewoon beide rollen hebben? Goed, dat, maakt me niet, dat maakt me echt niet uit. Ik vind allebei de trajecten leuk om te doen. Alleen je mag ze niet allebei uh, tegelijk, tegelijk uh, uitbinden. Niet allebei tegelijk. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dus daarin moet je wel zorgen dat je altijd straight uh, blijft en, en, en transparant. Dat is ontzettend belangrijk. Zolang je alles maar zegt en, en, en open en duidelijk bent, is het, uh, is, is het goed. Maar je hebt geen voorkeur voor een van beide... Nee, ik vind, nee. Ik vind allebei de kanten, allebei die belangen behartigen, vind ik, uh, vind ik ja. mooi om te doen. Ja. Wanneer ja. is dat gekomen? Was dat in 2008 ook al? Die, die... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat je niet met twee belangen ja. ja, Dat is eigenlijk altijd dat, dat, geweest. Nee, veel, nou, nee, nee, nee, nee, nee in de jaren zeventig niet, nee. Dat is in de jaren tachtig gekomen. Oh. Begin tachtig. Ja. Ja. ja. ja. Toch zo twee... lang al wel. Toen mocht je niet meer voor twee partijen optreden. Nee, nee, nee. nee, nee. Volgens de regels van de Nederlandse Vereniging van Makelaars toen. Mm -hmm. ja. En dat is nu nee. nog zo. En dat vind ik ook goed hoor. Maar toen kon dat wel hoor. Het was niet zo dat je niet beide belangen kunt dienen. Bovendien, je <coughs> denkt nu ook beide belangen hoor. Kijk, je ja. natuurlijk niet. Uh, Alleen maar voor de verkoopwerk, je moet ook uh, de sympathie van de koper hebben en uh, je moet sympathie hebben voor het huis en je moet ook sympathie voor de verkopers hebben. Dus Dat gaat in één hand. Ja. Ja. Ah, ja. Dus Daar moet je voor zorgen als intermediair. Dus heb jij zeg maar die zeven magere jaren de, de, de, de zaak overeind gehouden omdat je dacht van nou, op termijn komt er misschien toch nog uh, de dokter in of, of uh, er breken betere tijd aan? Want, je, ja, ja, je moet toch een, een besluit nemen van ik ja. ga het doen of ik kap ermee. Ja. Nou, er breken betere tijd aan heb ik gedacht. Ja. En uh, ik heb het ook voor mijn personeel gedaan, ja. uh, maar ook met het oog uh, ja, dat er misschien een van de kinderen is ja, op. Ja. Ja. Mm -hmm. En uiteindelijk ja. ja, ben ik daar natuurlijk uh, ja. hartstikke blij om. Ik las ook ergens Floor, uh, Floor doet het anders. Hoe anders? Hoe anders? Floor doet het anders. Ja, dat is wel een beetje wat ik net aangaf, uh, de tijd verwacht gewoon een andere, uh, een andere benadering. En, uh, en dat is, wordt wel een beetje bedoeld met, met anders. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk met modernisering te maken, maar ook met de mensen in deze tijd. Die verwagen ook een andere benadering. Dus ja. nieuwe generaties hebben andere, andere behoeften en mm -hmm. daar speel ik op in. Mm -hmm. Ik zat net uh, te bedenken of ik de vraag zou stellen, is school uh, niet een beetje klaar? Hoe zie je de ontwikkeling van Goorlen, de toekomst van Goorlen? Is er nog veel te ontwikkelen? Um, als, je, als het gaat over nieuwbouw zeker. Er ligt natuurlijk nog een hele prioriteitenlijst uh, hier in, de, in deze gemeente. Met wat er allemaal nog gaat komen. En die prioriteitenlijst is natuurlijk in de laatste jaren wel gewijzigd door de crisis. Omdat ja, het had geen zin om, om, om te gaan ontwikkelen. Want je kreeg het niet van markt. Maar nu die markt aantrekt gaat er zeker nog wel een hoop, een hoop gebeuren. En ik denk dat de toestroom naar Goorle echt wel gaat blijven van, van mensen van, van bijvoorbeeld vanuit Tilburg. Want uh, wat ik natuurlijk toch vaak hoor is dat Tilburg niet zo heel veel woonwijken heeft... waar, men, waar jonge gezinnen graag gaan wonen. Die, dat aantal is toch beperkt. En dan zie je dat ze toch gaan uitwijken naar de omringende dorpen. En dan mm. zijn er een aantal dorpen die toch al best weer een stukje van Tilburg af liggen, Maar Goorle ligt er zo dicht tegenaan dat ja, in, een, in een kwartiertje fietsen ben je ja, Kun je in de Witte Bol kijken wat betreft uh, de tuin op de Hoek-Kalverstraat de Tilburgseweg. Komt dan nog een commerciële plint? Gaat daar nog uh, wat ontwikkeld worden? Dat is mijn grootste frustratie. Moet wat is die grootste, grootste frustratie? Dat is mijn grootste frustratie. Ja, wat is, is dat? Plan, dat, is dat tellers, wat is jouw grootste frustratie? Dat ze daar dat pandje hebben afgebroken. Oh, ja. ja, dat ja, ja. vind ik schandalig. De avond. Ja. Ja. Ik vind het een ja. schandelijke ontwikkeling. Ja. Dat ja, vind ik echt schandalig. En ze nu... Ja. ja, en dan nou vervolgens en, uh, ligt het er op braak. Ja. Kijk, als nou, het dan nog is. Iets... braak, hè? Ja, nou oké. Okay, nou, maar nee, ze hebben het dan een, een leuke opvolging. Op... Ja, natuurlijk, ja, dat vind ik leuk om te zien. dat, het, ja. een, dat gebeurt. Maar het is uiteindelijk natuurlijk: ja, het slaat nergens op dat het daar braak is komen ja. te liggen. En dat gebeurt tegenover de andere bank, gebeurt dat ook, hè? Daar breken ze ook twee van die oude, oude pandjes af. Heen. Ja, daar zouden ze ook bij beneden best. Uh, daar gaat het iets gepaasd worden gebouwd worden van Amarant, geloof ik. Een begeleidwonerproject. Ja, maar laat die pandjes panden Naast het pand de van Hein Remmers, naast uh, de ja. Ja. Worden compleet uh, gesloopt. Ja. Oh, okay. Laat en die panden flink, uh, alsjeblieft staan. Dat is een van de oudste oude, oude, oude, oude pandjes die we in Goorland nog hebben. En ja. dat je daar iets ze achter gaat zetten of iets omheen gaat zetten, dat kan ik allemaal begrijpen. Dat kan makkelijk. Laat die panden bestaan. En, ...en bouwt er ja. van mijn part, uh, appartementen achter en boven, hoe hij het ook wil doen... ...maar houd onder die plint die hou die zoals ze nu zijn. Het is zo jammer dat ze het afbreken. Mm. Maar goed, dat is wat geen frustratie, goed, maar, maar hoe zal dat ja. verder ontwikkeld worden, denk je? Wat, wat gaat daar dan komen? Nou ja, daar ja. gaat echt wel iets komen... ...maar ik denk dat dat een totaal herzien plan moet, uh, moet worden. Um, ook als je kijkt naar de, naar de financiële uh, achtergronden die daar, uh, die daar spelen... Dus ik denk dat daar een herziening wel op gaat komen. Maar ja, de belangen, er zitten zoveel belangen op dat terrein. En die maken dat er misschien niet het meest optimale gaat komen. Mm -hmm. Dat is vaak het, die tegenstrijdige belangen. Wat wil het volk? Wat wil, wat wil Goorla als dorp? En welke belangen van partijen spelen een rol? Mm -hmm. Ja, en eigenlijk mag dat tweede geen rol spelen. De Woldstichting is hier de belangrijkste partij. Ja, onder andere. Ja. ja. ja. Je kent elk huis in Goren, Roek lees ik. En sommige heb je zelfs al twee of drie keer verkocht. Grappig is dat. <laughs> dat, dat, je nee, dat je op, op je conduiten staat nee, kunt zetten. Zo van, nou, ik, ik ken heel Goorland, dus ja. uh, Ik weet het zo ongeveer wel. Ja. Leuk hoor. Zeg maar, uh, je begeleidt mensen van begin tot eind. Je maakt een compleet plaatje en je zet het huis echt in de etalage. En daarmee maak je het verschil. Ja. Klinkt goed. Ja, maar ik denk, ook goed. denk ook dat het zo is. Hè? Je, je, ja, je maakt een huis aantrekkelijk. Ja. En dat de, de makelaar het ook aantrekkelijk maakt om het, om het te verkopen. Ja. ja, maar dat wordt niet altijd zo gezien. En dan het wordt maar te koop gezet, op internet aangemeld en dit zit. Maar je kunt uh, zoveel geld verdienen met zorgen dat een huis er goed uitziet. En dat, dat ja, probeer ik dan wel mensen duidelijk te maken. En je bent nooit loek met een huis blijven zitten. Nooit. Nee. Altijd nee. is alles verkocht. Ja. Ja, naarmate de prijs zakt. Dus elke keer zakt dan... Uh, dan op een gegeven moment, dat lukt het natuurlijk wel. Hè? Als het maar naar een reële prijs zakt. Hè. Ja. We kijken het liefst vooruit, lees ik. Dat geldt ook voor ons bedrijf. Je moet nooit te veel, niet te veel terugkijken. Vooruitkijken. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Wordt het kantoor twee keer zo groot? Of, nee, nee, dat gaat nee, er nee. gebeuren. Nee, het gaat zeker niet twee keer zo groot. ga jij continueren en stabiliseren? Ik ben. Uh, uh, nee, dat ook niet. Ik ga absoluut vernieuwen. En uh, ja? Ja, ja, ik ga echt wel uh, vooruitlopen op. Uh, ja, Dat probeer ik in ieder geval op, uh, op wat, er gaat, wat ik denk dat er gaat komen. Uh, maar ik ga niet ontzettend groot worden. Ik ben best wel een perfectionist. Dus ik wil graag uh, zeker weten dat alles goed gaat. En ik ben extreem kritisch als het gaat over service naar klanten. Uh, als ik te groot ga worden, dan gaat me dat uiteindelijk uh, mijn kop kosten. Omdat ik dan niet meer kan staan voor waar ik voor wil staan. Ik moet zeggen, hier spreekt een zeer verstandige makelaar. <laughs> en Luke zit zeer trots te kijken naar. Een, heb jij niet in de gaten? Hè? Nee, ik kijk naar hij, dat hij, ik. Kijkt, hij kijkt er schuin ook zo naar jou. Ja, zeer jammer trots dat we, we er nog geen camera's trots. bij hebben. Daar radio met ja, camera's. dat gaat komen. komen we terug. Daar komen we dadelijk over te praten. met, met Will. Dan moeten we naar de muziek. Ja, we gaan naar de muziek. En Lisa he? kondigt hem aan. Mm -hmm. Nou, het is uh, vandaag nogal rot weer, zoals jullie allemaal uh, onderweg hierheen wel hebben meegemaakt. En in het Engels zegt ze dan: It's raining uh, cats and dogs. Ja. Dus we gaan nu luisteren naar een nummer dat heet The Dog Days Are Over. om uh, eigenlijk de zondegoden een beetje op te roepen. <laughs> Ja, dit was dan... Lawrence and the Machine. Goed, nou we gaan naar ons tweede onderwerp. Wil. Voorzitter van de lokale omroep. En, uh, ja. en de grote reorganisator. De re grote reorganisator. En, maar Jullie zijn slachtoffer. Hè? Dat, dat uh, beperkt zich niet tot uh, omroep uh, Goorle. Het gaat verder. Het is regionaal. Het is, ja. Uh, ja. Even die afkorting Olon. De heb ik even niet helder, Olon? Olon, dat is de koepelorganisatie van alle lokale omroepen. Oké. Okay. En zeg maar de brancheorganisatie. De NLPO, dat is een Nederlandse Lokale Publieke Omroep. Ja, dat is een stichting die door de Olon ja. is opgericht. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Kijk, je moet, je moet eigenlijk zeggen: kijk, wat we nu gedaan hebben, de LOG, is op dit moment met uitzondering van dit programma in hoge mate uh, vooral muziek. Uh, en je moet voldoen tegenwoordig aan wat dan heet een lokaal toegankelijk of lokaal toereikend mediaaanbod. En dat betekent dat de, de commissariaat van de media beoordeelt of een lokale omroep voldoende doet om het lokale gebeuren te verslaan. Mm -hmm. Dus je moet op het terrein van cultuur, sport, recreatie, in politiek, et cetera, moet je allemaal programma's maken. Als je dat niet doet, heb je eigenlijk op termijn geen bestaansrecht meer. Daarom zijn we nu ook bezig om... Die, om over te schakelen van een programmering met alleen maar dit programma als actualiteitsprogramma en veel muziek, naar meer actualiteitsprogramma's over meer onderwerpen. Ja. Dus dat is het eerste wat moet gaan gebeuren. Het tweede is, we zijn slecht bereikbaar, want we zijn alleen maar analoog te bereiken. Ja. En we gaan dus nu in de loop van juni, wordt alles digitaal. De studio staat klaar, alles is geïnstalleerd. Is Ziggo zover in juni? In juni moet Ziggo zover zijn. Oh. Mm -hmm. Ik zie Stefan al aarzelend kijken, maar in juni moet het echt zover zijn. En dan gaan we 10 september gaan we de uh, studio officieel openen. Ja. Dan is het ook open dag bij Jan van Mezouwen. En dan gaan we 24 ja. uur lang uitzending doen. 24 de, uur lang? Ja, de jongeren willen dat graag doen. En wij zitten ergens ben, s'nachts om drie uur. Ja, nee, of, nee, als, als, als, als, als niemand meer luistert. De, <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat is zeg maar, wat bij de, bij de log intern nu gaat gebeuren. Maar er zijn er een paar ontwikkelingen op langere termijn. Kijk, toen, het nieuwe, toen dit kabinet aantrad was er sprake van dat alle gemeentes in Nederland zouden moeten opgaan in gemeentes van 100.000 inwoners. Plan van de minister Plasterk. Plasterk. En toen kwam ook het idee, dat betekent ook dat de omroepen, de lokale omroepen moeten allemaal opschalen naar niveaus van 100.000 inwoners. Dus alle omroepen die samen die zouden moeten samenwerken tot er omroepen zouden ontstaan van 100.000 inwoners. Dat wist ik dat dat een keertje zou gaan gebeuren. Dus we hebben ook steeds gezegd we gaan eerst ervoor zorgen dat het hier weer ...een mooie omroep is... ...en dan kunnen we dat als een mooi stukje inbrengen... ...in een samenwerkingsverband. Daar heb ik ook al eens een keertje met Tilburg over gesproken... ...maar die zitten ook een beetje nog, net als wij... ...in een soort reorganisatie. Uh, dus dat is allemaal niet zo gemakkelijk, maar... ...dat waren we wel van plan om dat een keertje op te pakken. Maar inmiddels is het de ontwikkeling... ...bij de OloN verder gegaan... ...en die zijn nu zover dat ze hebben gezegd... ...een omroep van 100.000 is te weinig. En als je nou naar de Nederlandse omroepbestel kijkt... ...dan heb je dus de... landelijke publieke omroepen... Mm -hmm. ...daar gaat elk jaar zo'n 800 miljoen in. Dat is veel geld. Dan, dat is veel geld, hè? Ja. Dan heb je de 12 provinciale omroepen... ...daar gaat, ik geloof, 47 miljoen in om. Ja. En dan heb je 260 lokale omroepen... ...die alles bij elkaar 2,5 miljoen kosten. Ja. En dat zie je de, de spreiding over het land. Wat er nu gebeurd is... ...is dat de lokale, de nationale omroepen zijn aan het veranderen. Steeds meer komt het accent te liggen... ...ze mogen alleen nog maar educatieve dingen doen... ...en muziek horen bij de... Uh, bij, de, ...bij de commerciëren, dat ik het zo maar eens mag zeggen. Dat is de ene kant. Aan de andere kant worden ook nu de regionale omroepen worden allemaal op de schop genomen. Die moeten ook uit, uit gaan breiden en samen gaan werken. Omroep Brabant verdwijnt als zelfstandige eenheid. Dat gaat allemaal in elkaar schuiven. En nu zijn ze ook van plan om dat met de lokale omroepen te doen. En nu heeft de Olon heeft het land opgedeeld in een 50 tot 60 tal ja. regio's... Ja. ...met ieder een gebied van zo'n 400.000 inwoners. Ja. Uh, dat betekent dat ze Brabant met 2,5 miljoen inwoners... ...hebben opgesplitst in 5 tot 6 uh, streekomroepen, streek- en stadsomroepen. En Gorle is dan ingedeeld in de regio Midden-Brabant. Dat loopt van uh, Hilvarenbeek uh, tot en met het land van Heusden Altena en en uh, de Langstraat. En dat zou dus samen één lokale omroep moeten worden. Nou is dus één van de, van de voorwaarden bij een lokale omroep hebben... ...is naar nou mijn gevoel dat die lokale omroep... Lokaal nieuws uitzendt en zich bezig had met lokale dingen. Echt een eigen, eigen tijd. Ja, als het dat niet heeft, ja. dan vervalt de ratio ja. om een lokale omroep te hebben. Ja. Ja. Dus als je nou met zoveel omroepen moet gaan samenwerken, ja. in een gebied wat voor een groot gedeelte niks met elkaar heeft, wat hebben wij nou met het land van heusden en altenaar, dan gaat geen enkele land van heusden en altenaar in goelen winkelen. Of in goelen naar Mozes of naar Jan van der Zouw. Dus nee. daar is geen band. Dus hebben, als er dan moet worden samengewerkt. Dan moet je in ieder geval minimaal zeggen dat dat gebied waarin we samenwerken een soort natuurlijke habitat heeft. Dat het een beetje bij elkaar hoort. Ja. En daarom hebben we de Olom gezegd, wij zien niks in zo'n grote streekomroep. Als iets moet gaan gebeuren, dan moeten we er twee krijgen. Dan maken we er eentje voor de Langstraat en het land van Heus en Altena. En dan gaan wij Tilburg, Goorle, Hilvaar Beek, Moergestel, Oosterwijk. Dat lijkt ons goed bij elkaar te horen. Lag... Dus dat is jullie alternatief. Dat is ons alternatief. En toen zat Geel Vrij daar een beetje tussenin. Ja. En toen heb ik gezegd, jullie mogen zelf kiezen waarvoor je het meest in thuis. En die hebben toen gezegd, onze mensen zijn meer georiënteerd op Tilburg... ...dan dat ze georiënteerd zijn op de Langstraat. Dus wij horen dan meer bij jullie. Ja. Ja. Dus dat zou dan de nieuwe streekomroep moeten worden. Ja. Nou, die brief hebben wij nu gestuurd naar de Olon. Ja. En die moet voor 1 juli daarop antwoorden. En overmorgen, hè? Ja. Ik heb uh, juli. Uh, juli. Juli. juli. juli. juli. Oh, er staat, er staat hier. Uh, nee, voor 1 juli moesten uh, we het juni. binnen hebben. Okay. En zij moeten voor 1 juli reageren. Oké. Okay. En de geluiden zijn dat ze daar positief in zouden staan. Kijk, okay. die zijn natuurlijk ook al lang blij dat er iets gebeurt. Want als ze dit niet hadden gedaan, was er misschien niks gebeurd. Zou jouw plan betekenen, of die suggestie in ieder geval, dat dat in plaats van 50 er 100 regio's zijn in Nederland? Of? Ja, dan, nou zouden in Brabant de andere omroepen zijn akkoord met de indelingen. Dus in Brabant zouden in plaats van 5 zouden er 6 omroepen komen. Oh. Dus dat is allemaal nog te overzien naar mijn gevoel. Dat is nog te overzien. Maar ah, dan komt natuurlijk de vraag aan de orde. Ja, wat, wat doe je dan in zo'n streekomroep? Hoe moet dat dan uit gaan zien? Ja. Daar heb ik een paar dingen ontdekt die ik ook niet precies wist hoor. Uh, ik heb altijd gedacht, dat geldt ook voor de nationale omroepen, dat dat verenigingen moeten zijn. Want in de verenigingsvorm kunnen de leden meepraten over wat er gaat gebeuren. Ja. Uh, en het aantal leden geeft natuurlijk ook een beetje aan van is er nou draagvlak... Onder de bevolking voor zo'n omroep. Dat zie je dus ook. De KRO doet zijn uiterste best om veel leden te krijgen. Want hoe meer leden, hoe krachtiger ze kunnen zijn, hoe meer zendheid ze hoe krijgen. Hoeveel leden heeft de LOG? De LOG heeft nu, ik denk, 25 leden. 25 ja. leden? Ja. En wij vijf... hebben toch. We... He? Er is een, er, een DVD uitgekomen, terzij van, ja, van daar Kees Rob. Er zijn er maar niet. een paar van verkocht. De, ja, ja, ja. Dus, dus het heeft een enkel gunstig effect. Maar gemaakt. daar moeten we nog een keer een actie op voeren. En ik hoop ook echt dat als we straks die taal gaan, dat we dan nog eens een keertje daar reclame maar mee kunnen maken. 25 leden in een gemeenschap van, van, van 20.000 Ja, maar mensen. daar moeten we ook meer aandacht aan besteden. No? Maar we kunnen niet alles in één keer. Dat moet echt meer. Want anders dan heb je geen draagvlak. Ja. Misschien kunnen jullie zo'n grote BNN-stuntactie een keertje ja. doen. Ja. Nou, je ziet dus, dat heb ik nu gemerkt, dat bijna alle andere omroepen in deze streek zijn een stichting. En dat betekent dat hebben geen leden En dat betekent ook dat het bestuur van zo'n stichting kan in hoge mate van zelfstandigheid zeggen... zo gaan we het zo doen. Ik moet daar zeggen... Die hoeven zich niet te bekreunen om draagvlak? Nee. nee. Oh. Dus ik, ik, moet, ik moet daar zeggen... ik ben hier wel voor, maar 21 juni... hebben we ledenraad en daar moeten we dan de orde zijn. Want de leden stemmen daar uiteindelijk over. Zou je ook uh, een stichtingsvorm... willen bepleiten hier? Nou, ik ben eigenlijk wel een voorstander van een vereniging. Van een? De, van de, van de vereniging. Van een vereniging, ja. ja? ja ik Waarom? Vind dat, Waarom? Kijk, ik, ik Precies, vind... Stichting is veel makkelijker. Ja, <laughs> natuurlijk. Kijk, een, een land... Een regering die een stichting is en er niemand hoeft te verantwoorden, is ook veel gemakkelijker. is mm -hmm. dus altijd een stichting of iets waar niet te verantwoorden is, is altijd gemakkelijker. Mm -hmm. Maar ik vind dat, ook, dat je ook de, de, de plicht hebt om te verantwoorden wat je doet. Mm -hmm. En dan is een vereniging een beter instrument. Mm -hmm. ja. Wel lastig. Want ja. Steeds minder mensen hebben belangstelling voor een vereniging. Maar ik lees ook, ons bestuur hecht zeer aan de eigen identiteit van een lokale omroep. Sterker, het is het bestaansrecht ervan. Ja. Maar ziet de onontkoombaarheid en ook de, de wenselijkheid van vormen van samenwerking. Hoewel op dit moment er niets te zeggen valt over de wijze van invulling van zo'n streekomroep. En wij inschatten dat het proces van enkele jaren zal zijn. Dat is toch veel te lang. Ja. Enkele jaren. Is toch, je, moet, je, moet, je moet je punt maken binnen, binnen drie maanden. En, en, en de, de omroep moet een succes zijn. Daar ga je toch geen jaren over doen. Dan verlies nou ja. je het al bij voorbaat. Ja, van wie? Kijk, ik, denk, moet, ik denk van de overheid, dan dus zal de overheid nee, zeker Nee, de overheid doet niks. Kijk, wij hebben in oktober een licentie gekregen voor vijf jaar. Dat kan niemand ons afnemen. Dus als die vijf wij, jaar we. Als wij voldoende geld hebben en voldoende mensen. en we hebben een studio ook, mogen wij vijf jaar lang uitzenden. Mm. Mm. Ja, dus de eerste vijf jaar. is, er is de, de nog niet in nood. Okay. Uh, maar dat is te lang. Ja. Want de ontwikkelingen gaan sneller. Dus je moet sneller uh, wat gaan doen. Maar voordat we gewoon eerste stappen hebben gezet. om eens al bij elkaar te komen. Dat heeft al drie maanden geduurd. We hadden al die omroepen bereid zijn om een keer met elkaar naar de praat te gaan. Mm -hmm. Nou, dan moeten we de komende maanden eens gaan kijken, hoe ga je dat nou doen? Want we moeten naar een constructie toe. Kijk, laat ik laat je een voorbeeld noemen. Toen Moergestel nog zelfstandig was, hadden ze een eigen omroep. Mm -hmm. En Oostenrijk had ook een eigen omroep. Jullie weten hoe het werkt. De gemeente krijgt van de overheid 1,14 euro per inwoner. Nee, per inwoner, per, per, aansluiting. Aansluiting, per aansluiting. aansluiting. Dat betekent in Goorlen dat wij 11.800 euro krijgen van de gemeente. Daar zat jarenlang nog 4.000 euro extra bovenop, om, vanwege het feit dat wij een auto hadden waar we de raadsvergadering mee versloeken. Die zijn er nu afgehaald, omdat de raad zelf de uitzettingen doet. Mm -hmm. Dus elke gemeente krijgt een bepaald bedrag van het Rijk, naar ze inwoners hebben. Um, toen Oosterwijk ging fuseren met Moergestel, toen heeft de Oolong gezegd, ja, dan hebben we één nieuwe gemeente, dus dan komt er maar het geld op één plek binnen. Mm -hmm. Toen hebben ze in Oostenrijk opgericht de OOM, dat het de, de gemeenschappelijk heette, dat heette Lovo, geloof Ik ik ben de naam even kwijt. Maar dat is de, de, zeg maar de koepel van heel en en Moergestel. En het geld komt van de gemeente binnen bij die lovo en die verdeelt dat dan weer over die twee. Het voordeel daarvan is dat zij dus nu één aansluiting hebben op het, uh, op het zigonet. En zo'n zigonet kost per maand 350 euro. Dat moeten wij nu voor Goor alleen betalen. Zij betalen dat nu voor twee omroepen. Maar het nadeel daarvan is dat die omroepen niet op hetzelfde moment kunnen uitzenden. Mm. Dus als je op zaterdagmiddag de carnavalsopdracht wil doen, dan kan dat niet. Want die moet je op zondag uitzenden, want op zaterdag in Oostenrijk wordt uitgezonden. Mm. Dus dat geeft een aantal beperkingen. En je moet dus met elkaar rond de tafel gaan zitten hoe je dan je uitzendschema maakt. Maar als dat lukt, dan zou je dus kunnen zeggen, dan kunnen die zes omroepen. hebben samen één uh, aansluiting op het, uh, op, het, uh, op het net. Dat kan dan straks meer zijn dan alleen Zigo. Nou, dan betalen we misschien ieder 50 euro in de maand. Dat hebben we allemaal, in al die gemeentes, hebben we... Een aansluiting op het, uh, op het net. En zal daar de voornaamste samenwerking in zitten? Ik, de ik, ene denk, aansluiting? ik denk dat als we daar als mee zouden starten. en we zijn dan in staat om het, de zendtijd zo te verdeelen dat iedereen daar gelukkig mee is. dan hebben we een eerste stap gezet. Mm -hmm. En Dan zou je vervolgens kunnen kijken. kunnen we nou ook bepaalde gemeenschappelijke programma's maken? Hebben we nou in dit gebied dingen met elkaar gemeen? Ik kan mij voorstellen dat uh, de kermis, de Radio Tilburg Kermis. dat dat een een onderwerp is wat misschien wat breder in de regio leeft dan alleen in Tilburg. Nou, dan kunnen we dat gemeenschappelijk doen. Misschien kunnen we wel in carnavalstijd met z'n allen één carnavalsprogramma maken, met flitsen uit Carnavalsoptocht uit verschillende gemeentes. Dat hoeven we ook niet allemaal meer zelfstandig te doen. Dus in die zin zie ik dan op termijn wel een aantal samenwerkingsvormen ontstaan. Maar nou, moet het eerst één zijn over de bestuurlijke constructie. En daar is het natuurlijk heel belangrijk dat al die kleinere gemeentes gevoelig zijn voor de gedachte dat ze misschien wel worden overgenomen door de grote Tilburg. En ik ben ook heel blij dat Tilburg al heeft laten merken... dat ze daar ook gevoelig voor zijn. Ja, ja. Dat die willen ook niet de indruk oproepen van... wij gaan de kleintjes overnemen. Het moet echt een samenwerkingsverband worden... van zelfstandig oproepen. Mm, mm. Maar er kunnen wel consequenties aan vastzitten natuurlijk. Hè? Stel je voor dat Tilburg ons overneemt... dan als grote broer... gaan zij dan de dienst uitmaken... Nee. Waar, blijft, waar blijft dan onze eigen indruk? Waar blijft dan onze eigen Golse identiteit? Nou, kijk, wij moeten altijd een eigen redactie blijven houden. Ja. Wij moeten altijd ervoor zorgen dat we onze eigen Goorlense programma's maken. Ja. Maar het kan zijn dat die straks worden opgenomen en worden uitgezonden via één studio. Dat kan. Maar Bernhard, jij bedoelt als er toch een fusie gaat komen tussen Tilburg en ja. Goorlum, ja. Ja. ja. Hoe zou dan de situatie eruit zien? Dan zou je dezelfde... Als tussen de gemeentes voor Ja, tussen de gemeentes. Ja, iedereen zegt dat dat nooit gebeurt. Dus laten we ons daar maar niet... Zal, in. <laughs> nee. het, het zal nooit gebeuren. Maar als het nee, gebeurt, geld. kun je daar ook zo'n constructie kiezen. als Oostenrijk gedaan heeft. Ja, ja. Het geld komt op één plek ja. binnen en verdeeld naar het aantal inwoners. Ja. Hm. Zeg maar, de politiek, hoe staat hij daar tegenover? Uh, ik, ik krijg wel eens de indruk zo van, uh, van onze uh, Goorse bestuurderen. Nou ja... Ze doen daar maar en uh, vooruit. We zien wel hoe, hoe het afloopt. Ik heb nooit het idee dat ze ons uh, optimaal steunen. Nou ja, kijk, ik denk, ik denk dat uh, als, je, als je naar de, de ontwikkeling van de afgelopen jaren kijkt... ...is daar ook wel enige, enige zorg terecht, denk ik. Ik denk dat ze gezien hebben dat de log die vroeger breed gedragen werd in het dorp... ...en die heel veel uitzendingen maakte ja. op radio en tv, dat dat een beetje is afgekalfd. Ja. En dat de log in hoofdzaak nog muzikale programma's maakt. Ja. Uh, en ik vind ook wel ik ik heel blij dat ze unaniem gezegd hebben: we geven je een kans om er de komende vijf jaar wat van te maken. Maar als we kijken naar de afgelopen paar jaar, snap ik wel dat de Raad niet helemaal tevreden is over datgene wat de Log gepresteerd heeft. Ja, ja, ja, ja. Even kijken. Die maar het is natuurlijk ook van belang, dat geldt voor alle gemeentes. Uh, kijk, je kunt nooit een lokale omroep krijgen. Die professioneel is, was een landelijk omroep. Nee. Je moet ook genoegen nemen ook met niet, het dat het een beetje minder is. Maar als het maar herkenbaar is dat de mensen zeggen: God is leuk, het gaat ja. over Golen, en daar luister ik naar. Maar en wij als... moeten het ook realiseren dat er misschien steeds meer mensen komen dat pleit ook voor een wat grotere omroep die een beetje over de grenzen van Golen heen kijken. Uh, kijk, het feit dat wij nu geen zand meer storten op de Tilburgse Weg heeft er misschien ook wel mee te maken dat mensen dat wat meer onverschillig is gaan maken. En dat ze denken, nou ja, kijk, ik, wil, ik vind het wel leuk om te weten wat er in Tilburg gebeurt, want ik oriënteer me nog meer op Tilburg dan op Goorlijk. Dat kan best. Maar waarom ja. doen jullie dan niet meer met, eh, brengen dit niet meer onder aandacht via social media? Dan maak je een Facebookpagina van deze omroep. Nou kijk, we hebben nu en sinds... Suggesties kunnen doen en, ja. Ja, we hebben nu sinds een paar weken hebben we een speciaal woensdag jongerenprogramma, log in. En dat is de generatie die daaruit gebruikt. Ja. Dat staat allemaal op Facebook. Dus ze zijn de hele dag aan het Twitteren. Ja. Overal zie je dat het gebeurt. Ja. Ze, Filmpjes, zetten films, ze maken YouTube. films. die ze zetten ze op YouTube. die ja. ja. ja. ja. ja. ze zetten ze ja. op ingoorlijk.com. Dat gebeurt dus nu. Ja. Ja. En dat programma zie je nu. Dat krijgt dan een veel grotere bekendheid. veel ja, meer Maar dat is zo'n ja. ja. programma. Als en dat moet wij ook doen. doen hè. Ja. Zeg, ik zeg, voordat we Lisa even horen. Want Lisa, jij kijkt vanuit het grootstedelijk Amsterdam of Utrecht. Hoe kijk jij naar lokale omroep Goorlijk? Nou, ik denk dat veel mensen bijvoorbeeld van mijn generatie... en voor mij is dat een beetje anders, omdat ik natuurlijk journalistiek studeer... dus ik luister wel eens radio, maar de meeste mensen van mijn generatie luisteren eigenlijk nooit radio. Dus ik denk ja. dat je als zo'n lokale omroep zijnde ook vooral echt moet kijken naar andere kanalen... waar je dingen, hoe je dingen kunt brengen. En ik denk bijvoorbeeld wat heel verstandig zou zijn om nu op te focussen is om bijvoorbeeld reportages of dat soort dingen te combineren met vlogs en dat, um, dat ergens op te laten zien uh, op de website of op een ik weet niet of het trouwens vlogs, dat zijn videoblogs en dat wordt nu echt grootschalig gekeken en tot nu toe is dat eigenlijk bijna alleen maar entertainment, maar er zijn steeds meer bewegingen, ook nieuwsdingen voor jongeren die zich richten op videoblogging met daarbij eigenlijk ja, het kan educatie zijn verpakt in iets meer entertainmentachtig jasje en dat bereikt mijn generatie veel sneller. Een filmpje, wat, en dat hoeft helemaal niet professioneel gemaakt te zijn. Dat kan in handheld, cameraatjes. En als een beetje leuk iemand leukere jongeren iets vertellen... en ergens verslag van doen, dan kijken mensen daarnaar. Mm -hmm. Leeftijdgenoten. Ja. ja, ja. ja dat, dat dat, Vind dat een... je dan de radio een achterhaald? Iets? Je zegt, ik luister nooit radio. Nou, ik luister zelf wel eens radio, omdat ik journalistiek studeer. Maar <laughs> ik denk dat radio wel in die zin een beetje achterhaald is... dat. Ik ken bijna niemand meer van mijn leeftijd die radio luistert. En natuurlijk hoeven ook niet alleen maar mensen van mijn leeftijd. Ik bedoel, er kunnen ook programma's worden gemaakt voor, an voor mensen van andere leeftijden. Die wonen hier ook. Maar ik denk dat als je een, een jongere generatie wil bereiken. dat je wel moet nagaan denken over andere kanalen. Ja. Niet zijn de radio. Ja. Dus meer. Het... En niet zijn de, TV. niet TV. zijn de radio en niet zijn de internet. Niet de klassieke taal. Dan gaan versterken. Als je, het ja. ook op, als je het ook via andere kanalen doet, ja, als dan je... worden, wordt het versterkt ja. elkaar. Ik, tegenwoordig... denk dat, ik denk dat wat jij nu zegt, we moeten gaan vloggen. Ik denk dat hier een aantal mensen in deze ruimte zitten die denken, wat heeft ze nou precies over? En dat zie je nou precies ontstaan nu. Jongeren, die gaan dat, dat is gewone taal. Ja. Die gaan daarmee aan de slag en dan ga je een nieuwe ontwikkeling zien. Ja, maar die moet je dus je wel zien aan te trekken. Als je, mee gaat doen. als je daar iets mee gaat doen, dan kun je bestaansrecht creëren. ja. ja. Ja. Nou ja, dit, dit programma Ben, uh, Gosse Kringen, ik noem het bijna een, een programma van, uh, van de tachtigers, wij zijn allemaal <laughs> mensen op weg uh, tussen, de, tussen de 70 en de 80, dus het is eigenlijk een onvoorstelbaar iets hè, dat wij zelf je oude lullen bij elkaar dit programma overeind zien te houden, dat, dat moet je ook gaan doen, ja. Lisa, jij moet de zaak overnemen, jij moet de zaak hier <laughs> stevig gaan hervormen en je stamt ons buiten en je zorgt dat er nieuwe aanwas komt. Als nee. ik nog eens word uitgenodigd. Maar jezelf bijvoorbeeld, om nog eventjes het verhaal van net af te maken. Wat wij nu heel erg bijvoorbeeld in de opleiding krijgen is. Kijk, je kan best een radioprogramma maken. Maar het moet allemaal crossmediaal worden. Dus je kan niet meer alleen radio maken. Dus wat je zou kunnen doen, is dat jullie hier radio maken. En dat ik ondertussen een vlog maak en die ergens opzet. Zodat iemand anders het ook ziet. Mm. Mm. Ja. Goed, dat is een vingerwijzing. Ja. Die moeten we... Uh, <laughs> ja. We gaan dus nu vanaf zijn. november, september visual radio doen. Oh, ja. ja. Dus alles wat hier gebeurt wordt er opgenomen en via de ja. tv uitgezonden. En via het ja. zou, dat, zou dat inderdaad meer uh, luisteraars, CQ, kijkers trekken wil, denk je? Want wij ja. straks zien de mensen ons in beeld. Ik ben maar die, dus die ze zien schrikken. ons in beeld. Ik denk, nou ja, ze we schrikken nou zich kapot. Uh, uh, oude okay okay. kerels. Die, die zullen zeggen, nou, we zullen even kijken of het inderdaad tachtigers zijn. Jawel, oude ja. kop, Robbe, jawel. Best wat nou, opmerkingen ga je dan krijgen. Hebben jongere mensen bij ons? En? Hebben jongere mensen bij ons? Ja, gaan <laughs> ja, je die meedoen? Ga je meedoen naar Floor? Als ik ja. al jullie huizen mag verkopen, dan... Uh, dan <laughs> <kom ik er. laughs> beloofd? Ja, beloofd. <laughs> ben, we hebben nog twee ja. minuten. Zeg dat goed, uh, Stefan. Twee minuten. Goed. Ja. Ik, ik zie hier staan Bernard Kobus. Uh, dat is niet toevallig familie van Gerrit Kobus? Nee. Oh, nee. Okay, okay. Nou, ja, ik weet het niet, maar nee. het niet. Nee. Nee. Hij lijkt er niet op. Nou. Dus het is niet helemaal hopeloos. Laten we het zo uh, nee, nee, samenvatten wat jij zegt. Ik denk zeker niet dat het hopeloos is. Maar um, ik zou wel proberen inderdaad jongeren te trekken. Die, en die ook aan de beurt laten. En leuke ideeën. Ik, ik, ik heb geen idee of dat nu al aan de gang is. Dus ze hebben nu, dus een ze op, hebben nu een eigen, een eigen programma. Ja. Elke woensdag van 7 tot 9. Ja. ja, nou dat is heel leuk. En ik denk als je, als je dan ook nog inspeelt inderdaad op de nieuwe vormen media. Dat dat best leuk kan worden. Ja. Nee, maar dat is ook het punt. Ik zie dat... Bijna alle besturen van al die lokale omroepen uh, allemaal de 50 50 passeerd zijn. Uh, en wij, wij denken nog te veel in de klassieke uitzendformules van radio en tv. En je ziet dat jonge mensen, die gaan de andere media gebruiken. Dus, dus ik zeg, jij zit hier nog een uurtje bij, hè? Je zit een uurtje bij. Zeg jij van, jongens, ga er vooral mee door? Of geef je het advies van, ga hier en nu maar eens stoppen met die flauwekul? Nou nee, ik denk niet. Eerlijk en oprecht deze nee, ik hè? ik denk zeker niet dat jullie moeten stoppen alleen al om het feit dat ik denk dat jullie het heel leuk vinden ook om hier dit te maken. <laughs> ja. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is, dat is, ook, dat is, ook, wel, dat is ook wel wat. Ja, ja. Ben dat ben ook wat. Maar nee, nee, ik denk zeker dat het leuk is altijd om een actualiteitenprogramma ja. te hebben um, over je dorp en over de plek waar je woont en ja. waar ja. mensen kunnen intunen en ja. dat er gewoon dingen besproken worden. Uh, ...en die niet per se hoeft te lezen... ...maar dat je gewoon je radio ja. kan aanzetten... ...en dat er een leuk gesprek is. Nou, oké. Okay. Maar Bernhard, als wij het niet leuk zouden vinden... ...zouden we het toch niet doen, hè? Nee. Okay. Dus, <laughs> ik, vind, ik vind het altijd leuk. Ik vind het leuk om een onderwerp te bedenken... ...en dan toch zo'n uur vol te gaan met een muziek erbij. Ik vind het altijd heel plezierig. Ik zal zeer zeker niet stoppen, Wil. Goed zo. Ja, maar ga gaan Ja, ik ga ook door. Maar nu sluit ik af. Want uh, dit uh, was... Uh, ...Golse Kringen... Uh, we hebben als gast gehad Floor Appels en Loek Appels en Lisa Appels als uh, tijdelijk medewerker en Wil van der Kruis. En uh, we um, hebben weer, uh, ja ik dacht toch een interessante uur, uh, uh, Log uh, Goldse Kringen gehad. En, nou ik sluit af met uh, tot de volgende week. Dan zijn we ook weer terug, het is dan uh, toch geen literatuur. Hè? Nee nee, volgende keer is het uh, Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.